Mijn gast van gisteravond. De heer Nissing. Oh nee. Het was helemaal geen verrassing pre-inspecteur Versteeg. Want ergens had gedurende dit verhoor de naam Nissing door zijn gedachten gezweefd. Maar eh, eerst later, bij het opmaken van het proces verbaal, begreep hij waaruit dit was ontstaan. En toen begon hem het gevoel dat tijdens het verhoor die naam Nissing eigenlijk iets te vaak en soms. zonder noodzaak genoemd was. Ja, en dat plaatste naar zijn mening achter een hele verhoor één groot vraagteken. Zoals hij wel eens meer deed bij twijfelachtige zaken... ...bezocht hij mij ook nu weer op mijn kamers... ...om in een gesprek met een juridisch geschoold man... ...zijn gedachten logisch te kunnen ordenen. Na een overzicht te hebben gegeven van die tweede verhoor... ...kwam dan eindelijk ook het vraagteken in het dispuut. Maar hoewel ik hem suggereerde dat Essen misschien fantaseerde... Hè? Kan mezelf merkwaardig genoeg, hoe langer hoe meer tot de overtuiging dat Esther de waarheid had gesproken. En dus verdween het vraagteken. Kom. Laten we de discussie over Esther voorlopig maar sluiten. Morgen begin ik met de ondervraging van de twee debiteuren die voor hem hun termijn kwamen betalen. Uit Reinders boeken is vastgesteld dat dit al zes maanden lang steeds dezelfde waren. Om kwart voor acht. Hij heeft nou zeker een zekere Rickers zijn negende aflossing betaald. En daarna, om acht uur, verscheen van Dam. Volgens het rekening-courantboek was het zijn laatste betaling. Hij had dus geen schuld meer bij Reinders En daardoor, zo op het oog, geen enkel voordeel bij dienstdood. Ja. Tenminste, uh, als je alleen hebt de boeken vertaald. Oh, nee, nee, nee. Nee, Joop, dat doe ik zeker niet. Maar ja, je kan toch moeilijk afgaan op iets dat ik niet weet. Bovendien heb ik ook nog de factor Nissing. Telefonisch heb ik de recherche in Rotterdam verzocht... zijn antecedenten te onderzoeken... en hem daarna voor het geven van inlichtingen... op het bureau in Rotterdam te laten komen. Ik ga er zelf heen om hem te ondervragen. Maar het zal wel dinsdag worden voor het zover is. Ik zou blij zijn als het zondag is. Dan heb ik geen dienst... en afgesproken met mijn vrouw en beide jongens... op bezoek te gaan bij mijn broer in Doorn. Het duurde twee dagen... tot zaterdagavond... voor hij weer bij me binnenstapte. De vol nieuws... ...over de zakenreinders. Net zaten hij op ons gemak... we hadden een geurige zihaar opgestoken... ...of hij begon over het onderzoek... ...naar de te debiteuren van Damme Rekers. Zoals je begrijpt... ...ging ik eerst op bezoek bij de man van 8 uur. Hij is bedrijfsleider in een groot warenhuis hier in de stad... ...en ik ving hem op... ...toen hij om half één voor zijn lunch thuis kwam. Hallo meneer. Mag ik vragen, bent u de heer van Dam? Inderdaad, hier ben ik. Mijn naam is Versteeg, inspecteur van de recherche. Zou u mij een kort onderhoud willen toestaan? Ja, zeker, meneer Versteeg. Gaat u maar mee naar binnen. Mag ik u voorgaan? Graag. Gaat u binnen? Alex, Doe. Ik heb een bezoeker bij me. Heb okay, je eerst twee kopjes koffie? En naar de koek, dan. Gaat u zitten, meneer. Dank u. Sigaar of sigaret? Een sigaar graag. Alsjeblieft. Dank u. U bent niet verwonderd over mijn bezoek. Oh nee. Had u dit dan verwacht? Ja. En waarom was het van gemaakt? Ach, een ogenblik. Anne, dit is meneer Versteeg, inspecteur van politie. Mijn vrouw. Meneer, hoe maakt u het? Goedemiddag, mevrouw. Anne, ik geloof dat je er beter even bij kunt blijven, als de inspecteur geen bezwaar heeft. Anders moet ik je aan soms toch roepen. Ik weet het niet. Als u denkt dat het de onbehoud vlotter zal gaan. Ja, dat weet ik zeker. Dan heb ik er natuurlijk geen bezwaar tegen. Mooi. Alsjeblieft. Zo. Kop koffie, en sigaar. dan kunnen we even rustig praten. Gaat u gang maar, meneer Van Ja. U zei zo even dat u mij had verwacht. Ik vroeg toen waarom. Ja, omdat u niet kunt weten dat ik niets wist. Dus moest u het komen vragen. Hoewel, als ik iets had geweten, zou ik het uit mezelf zijn komen zeggen. Maar. ook dat wist u natuurlijk niet. Nee. U bedoelt dat u weet waarvoor ik u in bezoek breng? Natuurlijk, u wilt van mij weten of ik iets bijzonders heb bemerkt... toen ik woensdagavond om acht uur bij de heer Reinders in de Rio-straat... de laatste aflossing van mijn krediet betaalde. Hoe bent u er zo zeker van dat ik alleen daarvoor ben gekomen? Wel, inspecteur, de krant van gisteravond vermeldde de moord op de heer Reinders. Om kwart over tien zou de misdaad pas ontdekt zijn. Maar volgens de dokter was de dood tussen acht uur en half negen ingetreden. Uit Reiners boeken zal heus wel zijn gebleken... dat ik kort voor de moord bij hem was. En dit is, voor zover mezelf bekend is... de enige reden waarom u mij in bezoek moest komen, Juist, ja. Ja, dat is logisch. Maar waar u straks zelf al de opmerking maakte... dat u naar ons toe zou zijn gekomen... als u iets had geweten... geloof ik niet dat ik door dit gesprek veel verder zal komen... Toch wil ik proberen iets wijzer te worden. Mag ik u een paar vragen stellen, meneer Van Dam? Natuurlijk, inspecteur. Vraagt u maar. Hoe laat was het precies toen u aanbelde? Nou, we waren nogal erg vroeg. We? Was u niet alleen? Nee, nee. Mijn vrouw was bij me. Kijk, inspecteur, u herinnert zich nog wel dat het woensdagavond zo warm was. Mm -hmm. Mijn vrouw en ik hebben toen een bezoek aan Reinders gecombineerd met een fietstochtje naar Scheveningen. Heen over de oude Scheveningsweg en terug over de nieuwe parklaan. De elektrische klok bij de Wittebrug stond op tien voor acht toen wij daar passeerden. Dus zijn wij heel rustig aan gaan rijden. Bovendien, u kent de hoogte van de koninginnengraag bij de Wittebrug wel. Om daar nog snel tegenop te fietsen is op onze leeftijd toch niet meer mogelijk. Maar het zal heus niet veel later dan vijf voor acht zijn geweest toen we de Rio-straat inkwamen. Vrouwens, dat blijkt wel uit het feit dat de klant die voor mij moest betalen... Euh, ja, dat verrijst wellicht enige opheldering. De heer Reiners ontving iedere avond om het kwartier een debiteur ja, voor... ja, laat u de rest maar achterwege, meneer Van Damme. Die gang van zaken is me voldoende bekend. U zag iemand uit dat huis komen? Twee mannen. Ja, eigenlijk waren ze met hun drieën, want er zat ook nog een man in de auto. Wacht u even. Kunt u het in de juiste volgorde vertellen? Vanaf toen u de straat inkwam... Tot uw vertrek na uw bezoek aan de heer Reinders? Zeker, inspecteur. Toen we de hoek om omfietsten, kwamen er juist twee mannen naar buiten. Eén van hen trok de deur licht en toen liepen ze regelrecht naar de overkant van de straat. Daar stond een auto te wachten. En de man achter het stuur had meteen gestaard toen die twee uit het huis kwamen. Die mannen stapten achterin en ze reden weg juist op het moment dat wij van onze fietsen stapten. Hebt u nog iets bijzonders aan die mannen of aan die auto opgemerkt? Nee. Nee, zo goed heb ik er niet op gelet. Ik herinner me alleen dat het een zwarte auto was. Ja, en hij was splinternieuw zo te zien. Alles glom als een spiegel. Het was zo'n zo lange, brede auto. U weet wel, met twee portieren aan elke kant. Enig idee van welk merk? Nou, eh, automerken eh, doen mij niks, inspecteur. Ik kan bij wijze van spreken geen Rolls Royce van een volkswagen onderscheiden. Hm. En toen hebt u aangebeld? Ja. Mijn vrouw bleef buiten met de twee fietsen en ik ging dus alleen naar binnen. En De heer Reinders, die had mijn schuld bekend en is al klaargelegd, want zoals u uit de boeken gebleken zal zijn, het was mijn laatste betaling. Op zijn vraag of ik nog een nieuw krediet wenste, gaf ik zo'n onprettig antwoord dat hij van verbouwereerd geen antwoord gaf. Toen ik met een kort goedenavond het kantoor weer uitliep. Het was de eerste maal dat ik bij de voordeur moest wachten. voor je het slot automatisch opende. Anders deed hij dat al als je zijn kantoor uitging. Is u nog iets bijzonders opgevallen toen u naar buiten ging? In de straat bedoel ik? Mm, nee, inspecteur. Nee, de, de straat was, als ik me goed herinner. volkomen leeg, niet dan? Ja, ik kan me tenminste niets opvallends herinneren. Nee, zelfs in die paar minuten dat ik op mijn man wachtte is er niemand voorbijgekomen. Nee, ook niet op de fiets of zo. Nou, mevrouw, meneer Van Dam, iets wijzer ben ik door dit gesprek toch wel geworden... al is het dan niet veel. Maar ik hoop dat u niet boos op mij zult worden... als ik u nu een vraag ga stellen die volkomen buiten dit onderzoek valt. Het is geen nieuwsgierigheid van me... maar in mijn werkzaamheden interesseer ik mij nu eenmaal... voor de achtergrond van de dingen... Voor zover ik in deze korte kennismaking bemerkt heb... bent u beide beschaafde en ontwikkelde mensen. U permitteert zich blijkbaar geen te luxueuze dingen... als ik zo de kamer eens rondkijk. En u maakt op mij de indruk... een degelijk man te zijn, meneer Van Dam. En toch, wanneer u wat iedereen kan gebeuren... in financieel moeilijke omstandigheden komt te verkeren... zoekt u de oplossing bij een boekeraar. Want dat was, vriend Reyners, dat zult u zelf toch wel gemerkt hebben. Ja... Ik, uh, natuurlijk inspecteur. Maar het is voor mij wel heel moeilijk om u de oorzaak daarvan duidelijk te maken. Nee Henk, ik geloof dat ik je de inspecteur best vertellen kan. Ach, uh... Ik weet het jongen, het is voor jou erg pijnlijk en voor mij even goed. Maar het kan beter gezegd zijn. En het leed is nu toch geleden. Kijk inspecteur, we hebben een zoon. Hij is nu 27 jaar. We hebben altijd het beste met hem voorgehad. En mijn man is toch een goed voorbeeld voor hem. Maar de jongen, hij was erg luchthartig. Hij ging met verkeerde vrienden uit. Hun leefwijze was heel slecht. En de jongen zag het gevaar niet eerder en toen hij in moeilijkheden kwam. Hij probeerde ze te redden door nog valse boekingen. Hij werkte aan een bankinstelling in Leiden. Hij nee, pleegde fraude. Zesduizend gulden. Gelukkig zag hij toen het verkeerde van zijn handbewijzen in. En hij wist zich geen raad van schaamte en spijt. Hij smeekte ons om te redden voor een controle zijn datum het licht zou brengen. Mijn man is toen met zijn directie gaan praten. En ze waren gelukkig bereid mijn zoon nog een kans te geven. Maar dan moest dat verduisterde geld. ...onmiddellijk worden teruggestort. Mijn man was natuurlijk erg dankbaar. En hij stemde daarin toe, maar... ...aan ons spaargeld... ontbrak ruim 3000 gulden. En mijn man wilde bij geen enkele officiële instantie aankloppen... ...uit angst dat... Ja, ...door informatie bij zijn directie... ...de geschiedenis bekend zou raken. En zo toen kwam hij ten slotte... ...bij reinders. Tja, ja, ja, ja. Ja, ik begrijp het... Ja, dat zijn van die omstandigheden... Ja, maar gelukkig is het nu allemaal weer voorbij, inspecteur. Onze jongen is het afgelopen jaar volkomen veranderd. En we hebben hem nu weer bij ons terug. Tja. Mijn moeder zei vroeger wel eens... Kleine kinderen, kleine zorgen... Nou, grote kinderen, grote zorgen. Geloof me, Joop, dit is een van de weinige keren geweest... dat ik tijdens een onderzoek spijt kreeg een vraag te hebben gesteld... En een van de weinige keren dat ik met mijn houding geen raad wist. Ik was blij toen ik na een afscheid vol excuses weer buiten stond. Enfin, exit man van acht uur. Zonder enige twijfel volkomen onschuldig. Maar toch was ik wel het nodige wijzer geworden om een groot hiaat in het onderzoek op te vullen. Oh, oh, is mogelijk, maar ik zie het werkelijk niet... Nou, het blijkt nou toch duidelijk dat de moord is gepleegd door een tussentijdse bezoeker in de elf minuten die liggen tussen het op zijn laatst acht uur vertrekken van Van Dam en het om elf minuten over acht arriveren van Esser. Ja, tenminste, als je nog steeds vasthoudt aan je mening dat Esser de dader niet is. Ja, daar houd ik aan vast. Ik weet niet waardoor, maar ik heb vanaf het begin de indruk gehad dat de moord niet door een debiteur is gepleegd. Maar stel je gerust, Joop, ik laat me niet zo door mijn mening beïnvloeden dat ik de verdere mogelijkheden en gegevens niet onderzoek. Dus bracht ik toch nog een bezoek aan Rickers, de man van kwart voor acht. Hij heeft een kruinierszaak en ik meende hem elk uur van de dag thuis te kunnen treffen, maar ik ving bot. Hij was naar de inkoopcentrale, maar zijn vrouw gaf mij het adres van de vriend die met hem bij Reinders binnen was geweest. Dat was een zekere Wessels die een groente- en fruithandel in de Vronemansstraat bezit. Dus ik op weg naar de Vronemansstraat. Ook daar stond een vrouw achter de toonbank die vertelde dat haar man met de wagen de klantenwijk in was. Wel kon ze me het adres van de derde man geven, een zekere Swink in de Selierstraat. Ik sprak af nog eens te zullen terugkomen en fietste naar de Selierstraat. Maar daar heb ik een blunder begaan, Joop, die niet gewoner is. Stel je voor, een keurig nette, maar beslist doodgewone arbeidersstraat, en voor het adres waar ik moest zijn, de auto. Toch ging het alarmsignaal in mijn hoofd nog niet werken. De motor liep stationair en achter het stuur zat een man... terwijl het portier aan de stoepkant open hing. Ik liep naar de openstaande voordeur... en tegelijk kwam achteruit de gang een man naar voren. Hij vroeg... Moet je hier zijn? Tenminste, als u de heer Smink bent. Ja, die ben ik. Wat zou dat? "Oh, Dat tref ik dan. Ik had graag een paar inlichtingen van u gehad. Ik ben inspecteur van Steeg. Ah. Rus, rijen, een Rus! Geen wonder dat ik mis. Zie. Wat een klap. Cool het duizelt me gewoon. Hallo inspecteur, hulp nodig? Blijf zitten jongens, ik klim maar achterop. Zo, rijden naar het dichtbij zijn de posthuis. Terwijl ik in het posthuis van de Vennestraat de boel in werking wilde brengen voor een aanhouding, kwam de melding van een verkeersongeval in de Bijerstraat. Volgens ooggetuigen waren ze met een snelheid van zeker 100 km per uur tegen een vrachtauto opgereden. Beide heren waren zwaar gewond. Het onderzoek leerde dat de wagen een week geleden in Arnhem was gestolen. Toen was hij nog zeegroen, maar ze hadden een prachtig zwart gespoten. Waarschijnlijk maken ze deel uit van een bende autodieven, dus hebben mijn rechercheurs er weer een karweitje bij om uit te zoeken. Maar dat is een andere zaak. Voor mij is de zaak Reiners belangrijker. Dus ging ik nog steeds met een pijnlijke kaak van Marco op bezoek bij Rikkers. Ik werd door het echt bij Rikkers uitgenodigd in de kamer achter de winkel te komen. En daar opende hij zelf het vuur door te vragen. 15 jaar levenslang, inspecteur. Ja, mijn vrouw is benieuwd hoe lang ze onbestorven wijdewissel zijn. Is daar dan een reden voor? Allee, Je bent er op zoek naar die kerel die Reinerskaart hebt gemaakt? Jullie hebben eens rommel natuurlijk gezien dat ik s'avonds ben geweest. Je hebt nog steeds geen dader en nou kom je mij halen. Niet soms? Nee. Oh. Maar, eh. Uh, wat moet je dan van me? Een informatie, meer niet. Nou, uh, zeg het maar. Wat moet u weten? Waarom u twee vrienden meenam om uw aflossing bij Reinders te voldoen? Twee? Wel mij. Nee. Ik heb alleen Gerrit Wessels mij naar binnen genomen. Die gozer met die auto uh, Kendikampen. Had ik wel eens in een café gezien. Maar eh, zeg eens, inspecteur, hoe weet u dat we met z'n drie in een auto daar zijn geweest? De heer die na u zijn betaling kwam doen, zag u vertrekken. Oh ja, die man met die vrouw op de fiets aan kwam. Ja, die heb ik gezien. Oh, op die manier. Vertel eens, meneer Rikkers. Hoe kwam het zo dat de eigenaar van die auto u en Wessels naar de rio straat bracht? Mooi, dat is gaaf verteld. Wessels is mijn vriend. Hij heeft zaken en moest wat geld hebben voor zijn handel. Daarom zou hij woensdag mee naar Reinders. En zou ik zijn voorspraak zijn. Toen hij thuis op het punt stond om naar mijn te komen, kwam die kerel met die auto, uh, Smink heet hij, en vroeg op je zin had er een eentje mee te rijden. En toen Wessels zei dat hij mijn op zal halen om een boodschap te doen, zei Smink dat die boodschap chic zal staan in zijn mooie auto. Zodoende kwamen ze me samen afhalen en reden we met z'n drieën in die slee naar de Riauwstraat. Daarna zijn er we nog een bij geweest toeren. Nou, en om negen uur heeft hij me netjes voor mijn deur afgezet. Gratis voor niks voor iemand al. Tja, dat is niet gek, hè, zo'n kosteloze taxirit. En vertel eens, meneer Rikkers, zijn de heren toen ook naar huis gegaan... ...of zijn die nog verder gaan toeren? Uh, nee, meneer, nee. Gerrit, uh, ik bedoel mijn vriend... ...is ook hieruit gestapt en met mee naar binnen gegaan. Schmink is alleen weggereden. Ja, uh, waarheen weet ik niet. Nou, meneer Rikkers, dat was dan alles wat ik wilde weten. U ziet zelfs geen vijftien minuten, laat staan vijftien jaar... Nee, maar daarom ben ik er nog niet van af. Ik moet nog zes keer betalen, maar ik weet nog niet aan wie. Weet u dan niet hoe de regeling voor de debiteuren laat? Nee, is er dan een regeling? Dan mag ik dat toch zeker wel weten, niet soms? Nou, dat zult u een deze dagen wel van zijn notaris horen. Misschien is het nog wel een meevaller. Ja, een meevaller. Dat ik ook eens massaal leren. Nee, inspecteur, ik zie van mij eigenlijk alleen maar rottigheid door die geschiedenis. Ik wou dat die messentrekker een lom handje had gekregen. Oh ja? Nou, ik ben blij dat ze vermoord hebben. Het is een verdiende loon. Ach, mis, hou je snuit. Je weet niet wat je zegt. Wat bedoelt u daar precies mee, mevrouw? Ah, ze klitst, inspecteur. Alle praten. Toen ga jij nog maar naar de winkel. Uh, nee, nee, een ogenblikje. Wat had u dus, mevrouw Rikkers. Waarom bent u zo blij dat de heer Rijnders is vermoord? Had u zo'n hekel aan? Ik? Een hekel aan die man? <laughs> toen nou, ik ken hem niet eens. Ik heb hem zelfs nog nooit gezien. <laughs> Wel, nee. Nee, maar kijk nou eens, meneer. Waarom moet je nou geld lenen bij zo'n kerel, hè? We hebben een goede zaak, maar Mijn man kan best bij de gemeentebank of, of de volkskredietbank terecht. Dan wordt hij tenminste fatsoenlijk behandeld. Dan betaalt hij geen schandalige rente. Het is een vuile oplichter, die hele mooie meneer Rein, dat is wat ik u zeg. Nou ja, mevrouw, dat is nog verleden tijd, hè. Uw man kan daar geen krediet meer krijgen. Maar, inderdaad, meneer Rikas, ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar... waarom u met een gezonde zaak voor een krediet niet naar een bank bent gegaan. Zelfs mijn vrouw heeft niet alles aan mijn huis... Dus waarom zal ik voor jou mijn eigen privéleven open en bloot leggen? Dan weet je daar niks mee te maken, is het wel? Nee, natuurlijk niet, maar... Nou, meester, laten we het daar dan maar op halen. Pats, weer een vuistslag lag op. Maar nu gelukkig figuurlijk. Het leek wel of ze afgesproken hadden mij nu en dan in mijn chemie te zetten. Nou, ik vond het niet nodig ook nog naar Wessels te gaan. Want in de boeken van Reinders kwam zijn naam niet voor. En volgens Rickers was hij meegegaan om zijn eerste krediet aan te vragen. Dus met deze heren ben ik wel uitgepraat. Ja. Zeg, uh, heb je al enig idee in welke richting je het onderzoek nu gaat sturen? Ik bedoel, ze hebben nog meer mogelijkheden behalve een, uh, een zware debiteur. Heeft Rijnders geen natuurlijke of wettige erfgenamen? Of stond hij zo'n beetje uh, moeders in alleen op de wereld? Nou, dat scheelt niet veel. De enige familieleden die in het testament worden genoemd zijn twee neven, zoons van zijn overleden broer. Bovendien vermeldt het testament voor alle debiteuren een legaat gelijk aan het restant van hun krediet. Dus zijn alle kredieten door zijn dood automatisch afgelost. Na aftrek van alle kosten en legaten wordt de rest tussen de beide neven verdeeld. Nou, ik denk dat ze de man wel ruim een ton toeveren. Alsjeblieft, is dat niet al moordvragen? Dat hoeft niet per se. Ten eerste weten ze volgens de notaris niets van het testament. En ten tweede, om moordvragen kun je ook met iets anders bereiken. Maar, waar doel je op? Chantage. Wat? Nou, je ook, daar hoef je niet zo van te schrikken. Je doet of je dat vieze woord voor het eerst van je leven hoort. Nou ja, dat is onzin natuurlijk, meiden. Die kant van de zaak heb je nog helemaal niet genoemd. Voorlopig hebben we daar ook weinig houvast aan. Wat we vonden waren alleen verdachte aantekeningen, zoals... twee brieven van L aan G voor 20.000 gulden naar F voor de vijftiende. Het hele alfabet is vertegenwoordigd, dus zoek maar uit. Wat, uh, wat doen jullie dan mee? Voorlopig in archief. Als de dader achter slot zit, zoeken we uit wat incriminerend is... en gaan dat onderzoeken. De rest is dan voor de vuilverbranding. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar toch lijken die neven mij toch wel dankbare objecten. Hoe ver staat je onderzoek met hen? Ook volkomen negatief. Allebei een waterdicht aan, Liebje. O, oei, ja, heb je wat pech, hè. Maar wat nou? Rustig op de ingeslagen weg voor het gaan. Dinsdag het verhoor van Niesing... En zoals ik je straks al zei, begin ik maandag met een onderzoek naar de zware debituren. Ik heb van de notaris de toezegging dat hij deze gelegateerde voorlopig niet in kennis stelt van die testamentaire bepaling. Hij zal ze alleen berichten dat zij hun aflossing op zijn kantoor moeten voldoen. Zodoende blijft dan bij een verhoor toch het verrassingselement enigszins aan mijn kant, snap je? Nou, fijn. Voorlopig zijn er nog tientallen mogelijkheden. Tientallen mogelijkheden, zag ik eens goed in elk geval een ongelooflijke meevaller voor de werkelijke dader. Want zoals vele varkens de spoeling dun maken, zo maken veel mogelijke daders hun politieonderzoek troebel. Ik was dan ook stom verwonderd toen die smaardagsavonds door een opmerking plotseling aan die vele mogelijkheden een einde maakte. En zo werd me vanmorgen, tijdens een gesprek met de zwaarste debiteur van Reinders, het motief voor de moord plotseling volkomen duidelijk. Hoezo, je wilt toch niet bewegen dat je de zaak rond had? Was het maar waar, dat ik de zaak rond had. Nee, Joop, zonder een gelukje, dus met alleen recherchewerk, geloof ik niet dat we dit oplossen. Uh, meen je dat? Nou ja, ik bedoel, ik bedoel, uh, ik dacht dat je nog zoveel mogelijkheden zag. Jawel, maar op de achtergrond ben ik me heus wel bewust dat het niet een zware debiteur hoeft te zijn. En trouwens, dat heeft het verhoor van vandaag wel bewezen. De kans is heel groot dat de dader inderdaad door Reinders werd gechanteerd. Als de debiteurenbepaling in zijn testament een soort boetedoening is... ...maakt hij er nog geen 1% mee goed van alles wat hij in zijn leven aan leed en ellende heeft aangericht. Bovendien is het wel erg goedkoop, want het nadeel is voor de twee neven. Zelf kon hij het toch niet meenemen, dus ik kan het werkelijk niet als een groots gebaar zien. Nee, nee, dat begrijp ik. Wat ik zo van hem hoor, gaat mijn sympathie haast onwillekeurig naar de dader uit. Nee, Job. Mijn sympathie beslist niet. Ik begrijp van ieder mens dat hij fouten kan maken... ...en ook dat hij probeert om tot de consequenties uit te komen... Maar als dat moet gaan ten koste van een mensenleven... Nee, dan rekent hij voor zijn eigen veiligheid, vrijheid en gemoedsrust een te hoge prijs. Voor zulke lui heb ik geen sympathie, zelfs geen medelijden. Dan ben je niet een beetje inconsequent, hè? Jij toch zeker weet beter dan vele andere ellende die een chanteur gaan aanrichten. Dat is een exorbitant hoge eisen. We gaan zijn slachtoffers niet toch nauwelijks kunnen voldoen. We maken zwijgen van de angst dat men na de betaling of niet alle stukken verkrijgt. Of met fotocopieën. Opnieuw wordt gechanteerd. Maar ook jij, Joop, weet beter dan vele anderen dat iedereen die door een chanteur wordt bedreigd veilig bij mij kan komen. Wij behandelen deze zaken uiterst discreet. De bescheiden worden nimmer publiek. Als het chantageonderwerp een crimineel geval betreft, wordt natuurlijk behouden zijn halsmisdaad en dergelijke, met tegenover de betrokkenen de uiterste clementie toegepast en indien enigszins mogelijk volstaan met een voorwaardelijke veroordeling. De chanteur wordt met gesloten deuren berecht en niemand komt iets te weten. En dan is voor de betrokken persoon de kwestie ook voorgoed uit de wereld. Maar als hij de moeilijkheden met een moord probeert op te lossen... ...heeft hij alleen maar zijn schuld verzwaard en zijn moeilijkheden vergroot. Om maar niet te spreken van zijn levenslange zenuwslopende angst... ...voor ontdekking die hem zijn hele bestaan vergalt. Ja. Je, je zou me nog iets vertellen over je verhoor van vandaag. Waarom was het eigenlijk zo triest? Nou, een sprekend voorbeeld van de domheid in te gaan op de eisen van een chanteur. Ik zal je de geschiedenis van het begin af vertellen... De man heeft een eerste-klas-herenkapsalon in het centrum. Zijn ware naam zal ik in verband met de omstandigheden maar liever verzwijgen. Wat we hem gemakshalve Thomas noemen. Zijn vrouw gaf het adres van de zaak en toen ik daar binnen stapte en mijn naam noemde, werd hij spierwit. Hij beheerste zich in zoverre dat hij rustig aan de bediende opdracht gaf op de zaak te letten... en hem voorlopig niet te storen. En waarna hij mij voorging naar een kantoortje achter de salon. Hij sloot zorgvuldig de deur en zei... Gaat u zitten, inspecteur? Dank u. Waar komt u voor? Moet ik dat werkelijk nog zeggen? Als u zich van niets bewust bent... waarom bent u dan zo geschrokken... toen ik mijn functie noemde? Nou ja, ik begrijp wel. Tenminste, ik vermoed wel waar u voor komt. Ja, wat moet ik zeggen? Zegt de naam Reinders Wiets. iets? Ja, dat dacht ik wel dat hij voor die afperser kwam. Je hebt natuurlijk na zijn dood die brief gevonden. Waarom schreef u die brief eigenlijk? Nou, dat lijkt toch duidelijk uit de inhoud. Alleen begrijp ik niet hoe hij eraan kwam. Het is toch ruim zes jaar geleden. En tante is al een half jaar dood. Hoeveel moest u ervoor betalen? Vijftienduizend gulden. En die had u niet? Tenminste, niet helemaal. Zodoende. Zodoende wat? Die schuldbekentenis van 8000 gulden. Ik had maar 7000 contant. Meer kon ik niet losmaken. Aha, staat dat zo? Ja, ik herinner mij een brief aan beste tante en eindigend met uw toegenegen neef Ricky. Maar ik had de naam Ricky nog niet gecombineerd met uw voornaam Frederik. Bedoelt u dat u niet wist dat die brief van mij was? Dat ik die Ricky was? Ja, dat bedoel ik. Maar. Ja, meneer Thomas, nu weet ik het toch. En u hebt er heel wat voor over gehad... om te zorgen dat wij de kwestie die in deze brief wordt behandeld... nooit te weten zouden komen. Maar als u direct na de eerste dreiging van Reinders met de inhoud van die brief bij mij was gekomen... in plaats van op zijn eisen in te gaan... had u dat 7.000 gulden bespaard. 15.000? Vergeet u die schuldbekentenis van 8.000 gulden niet? Oh, nee. Maar waar u verklaart dit bedrag door afpersing verschuldigd te zijn geworden is de verplichting tot betaling zeer aanvechtbaar. Dat dacht u? Nee, inspecteur. Want tenslotte hebt u alleen maar mijn verklaring en de brief. Maar het is geen bewijs. Daar tegenover is de schuldbekentenis behoorlijk opgesteld... en bevat de opmerking dat het bedrag mij als krediet tegen die en die voorwaarden te hand is gesteld. En dat heb ik getekend. En al Reinders dood is, maakt dit de toestand voor mij alleen maar slechter? Hoe bedoelt u dat? Begrijpt u toch zelf wel? Zijn familie zal nu wel direct de betaling van het krediet eisen. En dat is gewoon mijn ondergang. Dan zal ik mijn zaak wel moeten verkopen. En bovendien... zal de gevangenis wel ingaan. Want... dat weet u nou toch ook wel? Ik heb al een paar nachten aas niet geslapen. Gek word ik ervan. Een maand geleden had ik geen enkele zorg van betekenis. De moeilijkheden waren al drie jaar geleden opgelost. Toen had ik mijn schuld afbetaald... Nou kwam twee weken geleden plotseling dat telefoontje van Reinders... van zijn slag op mijn hersens... dat die brief nog bestond... en dat die in zijn handen was gekomen. Het leek me onmogelijk, maar... hij las de hele inhoud voor. Toen moest ik het wel geloven. Meneer Thomas, ik ga u iets vertellen... wat u de toekomst misschien iets minder somber laat zien. Ik ga volkomen op mijn intuïtie af. Misschien bega ik een grote blunder, maar... dat waag ik erop. Kijk... U bent waarschijnlijk niet de enige debiteur die geen krediet heeft ontvangen... ...maar in feite door chantagepraktijken debet stond. En om hierin een beter inzicht te krijgen... ...zou ik graag uw geschiedenis vernemen in de volgorde waarin ze plaatsvond. Nu geloof ik dat u beter gedisponeerd zult zijn als ik u duidelijk maak... ...dat uw zorg over die 8000 gulden onnodig is. Wat? Ja. Ergens heeft Reinders het blijkbaar nodig geoordeeld zich eenmaal, en misschien juist na zijn dood, op een goede dag te kunnen beroepen. In elk geval vermeldt het testament de clausule dat elke debiteur een belastingvrij legaat ontvangt ter grootte van zijn schuld op het ogenblik van Reinders overlijden. U bedoelt dat? Dat bij zijn dood uw schuld vervallen is, ja. Nee. Toe, inspecteur, is dat echt waar? Ja. En natuurlijk moet u er rekening mee houden dat u verhoord zult worden over de inhoud van die brief. Die, als ik me goed herinner, ging over verduistering van een reiskas. Maar u merkte zo even al op dat het zes jaar geleden is en dat het geld is aangezuiverd. Als er dus nooit een aanklacht is ingediend, terwijl de gevolgen voor u toch niet gering zijn geweest... ...geloof ik niet dat de officier van justitie nog tot een vervolging zal overgaan. Maar ja, een paar onaangename uurtjes staan u zeker nog te wachten. Oh, maar inspecteur... Het is niks bij wat ik vijf minuten geleden nog dacht dat me te wachten stond. Dat begrijp ik. Maar als u zich wat van deze onverwachte wending hebt verteld, zou ik uh, graag uw relaas voeren. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Nou dan. Kijk, het begon veertien dagen terug, hè. Op de achtste, s maandagsmiddags. Ik breng mijn boterham mee van thuis, en dan zet ik hier koffie. De bedienden gaan thuis eten, dus ben ik van half één tot half twee alleen hier. Dan sluiten we de zaak namelijk een uurtje. Waar hebt u, inspecteur? Mm -hmm. Nou, ik zou juist mijn eerste hap nemen toen de telefoon ging. Kapsalon Thomas. Spreek ik met de heer Thomas zelf? Ja, daar spreekt u mee. Oh, meneer Thomas, u kent mij niet en ik ken u even min, maar... Uh, ik ben op een vreemde manier eigenaar geworden van iets... ...dat voor u wel een heel erg persoonlijk karakter draagt. Ik heb geen flauw idee waar u over praat. Nou, dat zal u gauw genoeg duidelijk worden. Luister, ik heb de domme gewoonte om mensen te helpen... ...die door de een of andere stommiteit in moeilijkheden ben geraakt. Ik vraag geen garantie en daardoor loop ik wel eens behoorlijk nadeel op. Dat begrijpt u natuurlijk wel, hè? Ja, licht. Maar wat ik niet begrijp... Wat u daarmee te maken heeft, bedoelt u? Oh, ja. dat komt nog, meneer Thomas. Kijk, als ik een nadelige gevolg heb... is het begrijpelijk dat ik alles in het werk stel... dit zo klein mogelijk te houden. Ik bedoel, ik ben dan bereid elk artikel... hoe vreemd ook als compensatie te accepteren. Is uh, u dat duidelijk? Nee, ik snap er niks van. Ach. U bent waarschijnlijk verkeerd verbonden. U spreekt met Thomas, eigenaar nee, van de Heerenkap... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben niet verkeerd verbonden. Ik spreek beslist met de penningmeester van de reisvereniging Carpe Diem. Ja, ja dat ben ik wel. Nou dan, laat u mij daar ook rustig uitpraten, En Luister. Huh. Ik had onlangs een debiteur die voor 15.000 gulden verstekt liet gaan. Het enige wat hij meende ter compensatie te kunnen aanbieden, was een brief. Ik zag er eerst geen waarde in, maar nam met mijn strop toch de brief maar in ontvangst. Toen ik hem later een paar keer op mijn gemak las, vond ik de inhoud toch wel interessant genoeg om hem te bewaren. Nou is het zo dat ik dringend toen contant geld verlegen zit. En toen schoot mij die brief weer in mijn gedachten. Ik heb hem nu weer eens doorgelezen en meen dat waar ik er 15.000 gulden voor betaalde, terwijl de inhoud voor mij niet belangrijk is, u misschien hetzelfde bedrag wil betalen omdat de inhoud voor u wel belangrijk is. Maar ik begrijp er niks van. Wat is dat dan voor een brief? Nou, inspecteur, hij las hem voor. En het was zonder enige twijfel mijn eigen brief... die ik zes jaar geleden aan mijn tante in Doetinchem had gestuurd. De inhoud is u natuurlijk bekend. Natuurlijk. Maar de omstandigheden waardoor u ertoe gekomen bent niet. En die zou ik graag willen weten. Nou, inspecteur, dat zit zo. Twaalf jaar geleden kocht ik deze zaak van iemand die ging emigreren. Zodoende moest ik contant betalen... Maar ik kwam aan de koopsom 7.000 gulden tekort. Toen heeft mijn tante aan een vriendin van haar gevraagd me te helpen. Dat is een mevrouw Lieshout in Doetinchem. Ze is zeer bemiddeld en stelde een terugbetaling voor in vijf jaar. Dat is dus maar 27 gulden per week. En ze rekende geen cent rente. Nou, dan bent u met uw relaties toch ook wel eens gelukkig geweest. En toen? Vijf jaar later, nu dus zeven jaar geleden... had ik mijn schuld afbetaald... ...en kon eindelijk zeggen dat de zaak van mij was. Alleen, kijk, ik heb het heus niet te hoog in mijn bol... ...maar speciaal in ons vak is het nodig met je tijd mee te gaan. Toen ik de zaak kocht, was er de laatste vijf jaar zeker niks aan gedaan. En mijn eerste vijf jaar is ook alleen het hoogst nodige vernieuwd. Dus toen werd het wel een beetje tijd dat ik ging moderniseren. Natuurlijk begon ik bescheiden... ...maar de zaak liep prima en zodoende heb ik op een gegeven ogenblik... ...verder willen springen dan de stop lang was. Ja, de fout van heel veel mensen. Maar daarom nog geen verontschuldiging. Gaat u verder? Nou, toen ik de modernisering betalen moest... ...liep ik vast. En toen... Nou ja, hoe gaat dat, inspecteur? Dan waag je een gok. Je denkt altijd dat het wel lukken zal. Ja, ja. En hoe hebt u de moeilijkheden toen opgelost? Ja, kijk. Ik ben penningmeester van een reisclub... Het was in december en ik dacht, voor ik in mei de eerste loziesgelden moet betalen, ben ik wel uit de moeilijkheden. En anders zie ik wel ergens een duizend gulden te lenen. Maar mijn vrouw werd ziek en we waren niet verzekerd. Maar ja, voor ik het wist, zat ik voor 3000 gulden omhoog. Ik zag er geen gat meer in. Ja, en toen, toen heb ik met tante die brief geschreven. Ik heb alles eerlijk verteld, ook van de reiskas en dat ik enorm veel spijt had... maar dat ik hoopte dat zij mevrouw Lieshout nog eens kon bewegen... me voor de modernisering 3000 gulden te lenen... tegen een terugbetaling in drie jaar. Mevrouw Lieshout heeft me toen inderdaad geholpen. Ja, ik ben er nou vrijwel bovenop. Dus u begrijpt wel wat ik voelde... toen Reinders door de telefoon die brief stond voor te lezen. Ja, toen voelde u de straf komen voor uw onbezonnen daden. Bekroond door het schrijven van die brief. Ja, maar ik moest de moeilijkheden toch oplossen... Wat had ik anders kunnen doen? De trein nemen, naar Doetinchem reizen. Uw tante recht in de ogen kijken en de hele historie eerlijk opbiechten. Maar daar had u geen lef genoeg voor. Vertelde de hele geschiedenis liever op papier. Een brief vol zelfbeschuldigingen en natuurlijk vol zelfverwijt en berouw. Vooral dat laatste was nodig om haar medewerking te krijgen. Als ik me vergis, zegt u het maar. Nee, nee, het is zo, u hebt gelijk. U hebt uit valse schaamte en lafheid wel een heel grote stommiteit uitgehaald. Neem me niet kwalijk dat ik het zo onomwonden zeg. En uw tweede stommiteit was na Reinders telefoongesprek op zijn aanbod... ...of liever op zijn eisen in te gaan in plaats van naar mij toe te komen. Ach, zullen de mensen het dan nooit leren? Nou ja, inspecteur, wat wil u? Reinders dreigt een kopie van die brief aan alle bestuursleden van de reisclub te zenden. Dan had ik een schandaal van je welster gehad. En de terugslag in de zaak natuurlijk, want zo is in een ogenblik in de hele stad bekend. En de mogelijkheid bestond nog altijd dat het bestuur een aanklacht wegens verduistering zou indienen. Nee, dat kon ik toch niet riskeren? Maar We u riskeerde wel een aanklacht wegens moord. Vertel eens, waar was u vorige week woensdagavond tussen acht uur en kwart over acht? U bedoelt, toen Reinders vermoord werd? Ja. Toen was ik thuis, inspecteur. Daar kan mijn vrouw getuigen. Ik ben die avond de deur niet uit geweest. En bovendien, waarom zou ik Reinders vermoorden? Ja, nou, maar dunkt achtduizend gulden schuld. Ja, maar dat zei ik u daar straks toch al. Ik dacht dat ik die meteen terugbetalen moest bij zijn dood... Dus ik had alle reden om zijn dood niet te wensen. En dan zou die brief toch ook tevoorschijn komen. En dat wou ik helemaal niet. Had ik hem beter kunnen vermoeden toen ik hem voor de eerste keer zag. Toen heb ik die 7000 gulden betaald en die schuldbekentenis is getekend. Waarom hebt u die brief toen niet teruggekregen? Praktisch had u toch betaald. Die hield u vast, zonder pand voor het krediet. En daar bent u in getrapt. Lieve, help wat stom. Nou, wees u dan maar blij dat het afgelopen is, want anders zou u nog heel wat meer hebben moeten betalen. Tja, misschien wel. Misschien wel, zei hij. Ja, het is wat, Job. Zelfs nu gelooft hij dat niet. Maar misschien geloof jij nu wel dat ik er niet zo ver naast ben met mijn bewering... ...dat de moord is gepleegd door een chantageslachtoffer van Reinders. Want die kerel was volkomen zonder scrupules. En ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. Tja, wat moest ik antwoorden? Dat ik minstens even benieuwd was als hij? En dan niet zozeer naar de, naar de persoon van de dader... ...dan wel naar de manier waarop hij dacht uit de brieven en notities... ...met alleen de begin dat er voornamen ten slotte de dader te distilleren. Zelf had hij immers de opmerking gemaakt. Zonder een gelukje dus met alleen recherchewerk... ...geloof ik niet dat we dit oplossen. En als een donderslag bij heldere hemel kwam dan ook zijn bezoek in de volgende avond. En wel in het bijzondere manier waarop hij het gesprek begon... Joop, ik wil dat je goed begrijpt dat dit bezoek niet alleen maar vriendschappelijk is. Het lag zelfs niet in mijn bedoeling om vanavond te komen. Mijn komst is het gevolg van een ontdekking van vanmiddag. En ik ben hier min of meer in mijn officiële hoedanigheid. De betekenis hiervan hoef ik voor een jurist niet uiteen te zetten, neem ik aan. Nee, natuurlijk niet. Maar ik begrijp geen zier van jouw houding. Wat is er aan de hand? In verband met mijn onderzoek wil ik jou een paar vragen stellen. Ben je bereid te antwoorden? Allicht, als ik je helpen kan, natuurlijk. Ja, door een direct antwoord op deze vraag. Welke relatie bestond er tussen jou en Reinders? Wat? Ik begrijp je niet. Fout. Voor een jurist een verkeerd antwoord. Het juiste antwoord is tussen ons bestaat die en die relatie... ...of tussen ons bestaat geen enkele relatie. Jouw antwoord is het antwoord van een leek in onderzoekingsverhoren... ...die meent hiermee tijd te kunnen winnen voor het bedenken van uitvluchten. Hetgeen jij dan ook inderdaad hebt bereikt. Vind ben je mal? Ik bedoel alleen te zeggen dat ik niet begrijp waaruit jij concludeert dat er enige uh, uh, relatie van welke aard dan ook tussen Reinders en mij zou bestaan. Ik heb geen enkele tijdwinst nodig. Van opwerking is Neem me niet kwalijk, Het is op zijn minst genomen beledigend. Je zegt niet te begrijpen waaruit ik de conclusie van een relatie zou kunnen trekken. Ook dat antwoord is fout. Ik stel de vraag nogmaals. Welke relatie bestaat er tussen jou en Reinders? Geen enkele, dank je. Wil je mij dan vertellen wat volgens jouw mening de reden is dat een notitie met jouw naam en telefoonnummer en daaronder een vraagteken met daarachter het woord gulden op Reinders kantoor werd gevonden? Oh, en vonden jullie die notitie nu pas? Daar kom ik straks nog op terug. Goed, goed. Dus eerst mijn mening over de reden. Ik heb geen mening. Ik ben advocaat. Iedereen kan op elk willekeurig moment uit het telefoonboek mijn naam mijn telefoon en telefoonnummer noteren met de bedoeling mij gezocht te bellen voor een afspraak wanneer hij juridisch advies behoeft. Nou, in dat vraagtekende dat en als dat kan slaan... op de vraag hoeveel ik voor bijstand en rekening zou brengen. Ja, maar dit alles impliceert daarom toch nog geen bestaande relatie. Dat verweer kan ik als logisch... Nee, inspecteur, die bent u fout. Ik bracht geen verweer. Op uw eigen vraag naar mijn mening heb ik antwoord gegeven. Goed, als u mijn antwoord als verweer beschouwt... dan bent u blijkbaar in de aanval. Mag ik vragen op grond waarvan? Toch niet alleen het vinden van een notitie met mijn naam... en telefoonnummer op het kantoor van een financier. Nee, er waren drie redenen. De beide anderen stonden eerst op zichzelf, maar werden door en met het adres een eenheid die inderdaad een aanval tegen de betrokken persoon rechtvaardigt. De tweede reden is het vinden van twee brieven van een zekere J aan zijn nicht Jana. Uit de inhoud van de ene brief blijkt dat J aan zijn nicht advies verstrekt over het uitsluiten van haar zuster als erfgerechtigde uit een nalatenschap. Een zuster die al 28 jaar zonder contact met haar familie in de Verenigde Staten woont. Uit de andere brief blijkt dat de echtgenoot van Jeanne niet akkoord is gegaan met deze uitsluiting... en de zaak dus geen doorgang heeft gevonden. Hoewel het strafbare feit dus niet is gepleegd... zullen neef en nicht, beide kennelijk behorend tot de Haagse society... zeker geen prijs stellen op openbaarmaking van deze brieven. Ach, en hoe denk jij dat deze brieven... zo ze werkelijk van mij afkomstig zijn... uit het huis van die vrouw, in het huis van Rijnders gekomen zijn? Kom, kom, jij bent evengoed als ik op de hoogte van de kanalen... die van speciaal voor dit doel verhuurd huispersoneel... ...via de onderwereld naar beroepschanteurs als lopen. De brieven behoeven zelfs niet eens in haar bezit te zijn gekomen. Ze kunnen bijvoorbeeld door een gedienstige zijn onderschept... ...en toen de inhoud geld waard bleek aan reinders zijn doorgegeven. Ja, ik herken de mogelijkheid, ja. Maar euh, ik wil graag die derde reden zullen. Op het hoofdbureau in Rotterdam liep ik een kamer binnen. Er stond een man voor het raam naar buiten te staren... ...en voor hij zich naar mij omkeerde, flitste een herkenning in me op. Het zakte tijdens het omdraaien van de man meteen weg. Die man... ...was Niesing. Volgens Esser had een man die hij in de Rio-straat zag... ...een gezet postuur, grijzend haar, een grijs Colbert-costuum... ...en let wel, hij droeg een grijze hoed. Nu zijn er niet veel mannen die tijdens een warmte als op die avond een hoed dragen... ...maar jij gaat tijdens een hittegolf nog niet zonder hoed de deur uit. En je bezit een grijze hoed. Je bent gezet van postuur en hebt een grijzende haardos. En bovendien droeg jij tijdens mijn bezoek in de avond van de moord een grijs Colbert-costuum... Ik geloof dat de overeenkomst duidelijk is. Esther zag in de Rio-Straat de achterkant van Nijhof en meende Niesing te herkennen. Ik zag in Rotterdam de achterkant van Niesing, en meende Nijhof te herkennen. Het klinkt casueel, maar in dit verband veelzeggend. Mm -hmm. Ga verder. Moet ik verder gaan, Joop? Ja, daar sta ik op, meneer de inspecteur. Zoals u wilt, meneer Nijhof. Wilt u mij zeggen waar u zich vorige week woensdag, de 17e van deze maand, s'avonds om tien over acht bevond? Kerel, je bent krankzinnig. Je stelt een vraag die je zo even zelf al hebt beantwoord. Hm? Ja. Je zei dat ik bij jouw bezoek aan mij dus op het tijdstip van de moord. Een grijs droeg. Maar op het tijdstip van de moord was ik hier. In mijn kamer. En in jouw gezelschap. Het dunne alibi. U hebt geluisterd naar het tweede deel van een driedelig luisterspel over een bijna volmaakte misdaad, geschreven door André Dubois. De rolverdeling Joop Nijhoff, advocaat en verteller Jan Borkes. Wim Versteeg, inspecteur van politie Paul van der Lek Kees Esser, assuradeur Rien van Moppen Henk van Dam, bedrijfleider in een warenhuis van Heskes. Anne van Dam, zijn vrouw, Mien van Kerkhoven-Kling. Rickers, een kruidenier, Alex Vassen junior. Mevrouw Rickers, Betty Kapsenberg. Thomas, een herenkapper, Frans Somers. Reinders, een dubieus financieel deskundige, Louis de Bree. Smink, een Haagse autodief, André Dubois. Regie: Willem Tolleman.